Het is kerstsale bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. 9 uur geweest, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke? Goedemorgen. Op meerdere snelwegen zijn ongelukken gebeurd door gladheid... Ze waren op de A58 in Zeeland en West-Brabant... 11 aanrijdingen, meld Rijkswaterstaat. Ook in onder meer Den Haag, Deventer en Rijswijk geleden auto's van de weg. De ANWB heeft tips. Ja, pas je rijstijl aan waar dat nodig is. Dus halveer bijvoorbeeld je afstand. Trek rustig op en blijf vooral heel erg alert. Ook met winterbanden is het gewoon nog glad onderweg... en kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Dus ja, pas op. Ja, in en rond Rotterdam werden vanochtend zelfs meer dan vier keer... zoveel ambulances opgeroepen als normaal.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 En er zijn dit jaar meer campers en caravans verkocht dan vorig jaar. In totaal meer dan 10.000. Het zijn er zelfs bijna net zoveel als in topjaar 2021. Toen bleven we door corona massaal in eigen land. Veel mensen willen niet afhankelijk zijn van het vliegtuig. En ook de lagere wegenbelasting speelt mee. En dan het weer van Weerplaza. Bijna overal geldt tot 11 uur geel door gladheid. Later vandaag in het noordoosten kans op een bui. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. En het wordt 3 tot 7 graden. Een flitsmuisje met geen verdraging en geen controles. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Toppen met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-music. Joost Swinkels. Binnen nu en 6,5 en minuut ga ik je vertellen... hoe laat je die deurbel nou kunt horen voor die straat-oude Even de naald van de LP afhalen. Ja. Van de oudste liedjes uit het uh, foutuur. Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High 1966 was dat. Elf minuten over negen. Goedemorgen. Het is Joost hier op de plek van Mattie en Marike. Zeg eens eerlijk, zeg eens eerlijk. Eerste oliebollenlop. Eerste oliebollenlop. Appelbignetje? Nee, nog niet. Ik had heel lief voor de redactie mee willen nemen... maar ik stond vanochtend om kwart over vijf bij de oliebollenkraam. Het is een beetje vroeg, maar ik zag al vijf mensen aan het werk. Ik, dus ik klop op het raam. Ik zeg heb je al iets? Ze zei die nee, vanaf zeven uur past. Dus zometeen op de terugweg. Dan ga ik er nog een paar inslaan voor vanavond. Ja, je hebt ook nog een paar uur de tijd om een uh, oudejaarslot te kopen. Nu dacht ik, vrijdagochtend, dan zit ik hier uh, wederom. Ik heb dit jaar twee oudejaarsloten cadeau gekregen. Nu dacht ik. Vorig jaar ook gedaan. Het was niet een doorslaand succes qua bedrag. Maar ik zou best willen zeggen... als ik een opbrengst heb op een van die twee loten, dan wil ik hem graag met je delen. Dus dan wil ik vrijdagochtend, dan ga ik niet checken hoeveel er op die loten zit, maar dan ga ik dat vrijdagochtend live op de radio doen en dan, dan gewoon blind check ik wat het is en dan wil ik dat met jou delen. Dus mocht je nou zelf niks hebben in de loterij... dan kun je toch nog vrijdag een soort tweede poging wagen... zullen we dat dan afspreken. Mocht je daar nou zeker van willen zijn dat je in ieder geval... misschien wel een grote kans hebt om iets te winnen... dan zou ik heel even blijven luisteren. Ik mag namelijk nog een straat Oudejaarsloten gaan weggeven... voor de oudejaarstrekking van Staatsloterij van vanavond... met daarmee kans op 30 miljoen euro. Daar hoef je eigenlijk heel weinig voor te doen. Alles dan behalve opletten. Yoho! Hoor je namelijk de deurbel voorbij komen, stuur dan deurbel in een gratis berichtje via de Q-Music app. Dus alleen deurbel sturen als je die deurbel ook hoort.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 Er is niemand zoals so zij.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 Wesley Bronkhorst. En Amalia Beckhugh. Hey Storm, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Storm. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hey Storm, uh, wordt het een stormachtige en nieuw voor jou? Uh, ja, een beetje wel, denk ik. Oké, okay, wat ga je uh, Ja, feestje bouwen vooral. Dat Vindelijk. is vooral het belangrijkste. Eerst nog even werken en dan een feestje bouwen. En waar wordt een feestje gebouwd? Uh, in Arnhem bij vrienden. In Arnhem bij vrienden. Wordt er vuurwerk afgestoken in Arnhem? Zeker. Uh, uh, veel ook. <laughs> ja, oh ja, ja. ja. Vo Vo Vo voor je, voor hoeveel is er in huis gehaald? Uh, voor 600, 700 euro, denk ik. Jezus, Mina. En hoeveel minuten gaat dat er in je? 15 minuten ongeveer? Nee, we doen er over het algemeen wel aardig lang over altijd, hoor. We beginnen om een uurtje of tien al, weet je wel. En dan is het gewoon net tot een uurtje of één en daarnaast gewoon bier drinken. Ah, Oké, okay. je bent niet die gekke buurman die om half vier nachts nog steeds al van die pijlen als dat nee, nee, nee, is. Nee, nee, nee. het nou nog niet op, buurman Jos. <laughs> het is een keer klaar, hè? Rekord als ik een... om half vier nachts binnen zit warm. <laughs> ja, dat hoop ik wel. En dan nog steeds ja, lekker een beetje. Bier aan de hey, Storm. Het zou ook kunnen dat je om uh, half of je s'nachts misschien nog steeds aan het checken bent... of je eindelijk de winnaar bent van die hoofdprijs van 30 miljoen? Nou, dat zou er helemaal mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Uh, Storm, een straatstaatsloten ligt op jou te wachten... wil ik wel even ter verificatie weten. Heb jij de deurbel gehoord? En zo ja, waar heb je de deurbel gehoord? Ik heb de deurbel gehoord, zeker, in de, uh, west Philadelphia, born and raised. Ja, daar zat die dwars doorheen. Even kijken, de jury, keuren wij dat goed? Ja, de redactie keurt het goed, um ik mag je feliciteren Je wint een straatoude jaarsloten van Staatsloterij. Voor die oude van vanavond met kans dus op 30 miljoen. Gefeliciteerd! Hey Storm, wat zou je ermee doen? 30 miljoen? Een heleboel leuke dingen. Noem muziek. Uh, ik zou voor mezelf een studio bouwen. Ik maak muziek. Fantastisch. Storm, een prachtig uiteinde. Tot later. Uh, dankjewel, jullie ook. Hè. Hoi hoi. back Music en beat it. Er wordt zelfs geluisterd vanuit Kdansk, Polen. Dennis is de olieboll aan het bakken in de sneeuw. Het ziet, ziet er allemaal goed uit. Het ziet er echt goed uit, ik krijg er gewoon honger van. Um, zometeen wil ik nog één keer even terugblikken op 2025. Wat betreft de verhalen van Mattie en Marieke. Met Bill of Geslachtsdeel. Sam en meer, ook nieuws van half tien komt Rafiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook dierentuinen bereiden zich voor op de jaarwisseling en sommige dieren krijgen een kalmeringsmiddel. Welke hoor je zo? En zometeen I will survive. No life, I will survive en ook life. Elena disco romancing. Hoi zo. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Dan kun je. Uh, ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren.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 ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Nu bij Gamma, de giga-eindejaarsdeals. OSB-constructieplaat 9 mm voor 8,99 per plaat. Bekijk alle eindejaarsdeals op Gamma.nl. En het is al helemaal om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ORA.nl. 18 plus, speel bewust. De postcode kan je van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot twee uur 8 om mee te spelen op Postcodeloterij.nl. Je verdient elke week de allerbeste deals.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 It's a holiday. Wachttijden voor zorg vergelijken? Bekijk in de VGZ-app waar je sneller terecht kan. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met.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 Lekker bezig. Milner. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Half tien verkeersinformatie van Flitsmeister Mini-vertraging op de A35 en schede Almelo. Tussen Brug en Delden. 1 kilometer, 5 minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaatsen. Er wordt nog steeds gewaarschuwd voor gladheid. Dus mocht je de weg op gaan, let goed op. Gelukkig vanavond tijdens de jaarwisseling wel overwegend droog. En het wordt rond de 7 graden. Fieke heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is al druk bij de oliebollenkramen. Op meerdere plekken in het land zonden lange rijen. Zo ook in Apeldoorn. Deze vrouw was er vroeg bij.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 Ja, dat was te horen bij Hart van Nederland. Zegt toch altijd, don't get higher your own supply? Ja, precies. <laughs> nee, voorzichtig. <laughs> um, ik krijg wel enorm honger van. Ja, dat klopt wel, ja. Het is uh, helaas ook een drukke ochtend voor de hulpdiensten... in en rond, rond Rotterdam. Want door de gladheid werden er vier keer zoveel ambulances opgeroepen... als normaal, zegt de veiligheidsregio. Op meerdere plekken raakten auto's van de weg. Onder andere bij Vlaardingen en Hellevoetsluis. Ook een bus gleed van de weg. Er zaten nog geen passagiers in en de chauffeur is oké. Okay. Intussen rijdt het OV daar weer volgens dienstregeling En goed nieuws voor wie regelmatig medicijnen nodig heeft. Want dit jaar waren er minder tekorten dan anders. En als er al iets mis was, werd het ook sneller opgelost. Schrijft trouw. Vorig jaar zaten nog 4,5 miljoen mensen zonder hun medicatie. Voor dit jaar is dat aantal nog niet bekend. Maar de verwachting is dus dat het flink lager ligt. En nog even terug naar de jaarwisseling dierentuinen bereiden zich ook voor. Zo hebben in Diergade Blijdorp de okapis, die lijken een beetje op zebra's... een kalmeringsmiddel gekregen, zodat ze minder schrikken van het vuurwerk. En dat doet Blijdorp niet voor niks, want eerder raakt een okapi gewond door paniek. En de dierentuin neemt nog meer maatregelen, zeggen ze bij RTL. Ze hebben normaal gesproken binnen-buiten ter beschikking. Ze extra op te sluiten, dat heeft eigenlijk een averechts effect. Wat we nog doen, is we zetten bijvoorbeeld de muziek aan. Dat hebben de verzorgers overdag vaker. Maar die gaat gewoon een tandje harder... Ja, alles om te zorgen dat het geknal zo min mogelijk opvalt voor de dieren. Bil of geslachtsdeel. daar moeten we het meteen nog even over hebben. You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 Bouw en nieuw! met zijn oudejaarsconferentie op NPO 1. Echt een must-see. Ik ben bij die show geweest. Ik vond het echt, echt, echt heel erg leuk. Het is zo ongelooflijk knap gemaakt... om dat jaar eigenlijk een anderhalf uur een klein beetje samen te vatten. Uh, mocht, je, mocht je daar naartoe gaan... dan zou het zo maar kunnen dat je dan toch even moet denken aan Mattie en Marieke. Ze hadden namelijk eerder dit jaar over bil- of geslachtstil. En dat had eigenlijk alles te maken met het feit... hoe loop je nou naar je plekje als je bijvoorbeeld een stoel hebt... in het midden van de rij? Ga je dan met de bilkant langs iedereen af of met de geslachtsdeelkant. Nou goed, uh, het zorgt ervoor een interessante discussie. Dat nu, bil of geslachtsdeel. Jullie hebben geen idee waar ik het over ga hebben... maar uh, ik heb de inspiratie voor dit onderwerp... wat overigens volledig kitsproof is. Ja? heb ik uh, afgelopen weekend opgedaan... toen ik met Annemarie, onze eigen Annemarie, op pad was. En erachter kwam dat Annemarie huh, kiest voor geslachtsdeel... waar ik toch echt overduidelijk kies voor bil... En toen dacht ik, maar ben ik nou gek? Of is Annemarie gek? Of ben ik de uitzondering? Hoe huh? pakt Nederland dit eigenlijk aan? Hek, waar gaat het over? Ja. Annemarie en ik waren afgelopen zondag naar een theatervoorstelling. En wij waren wat aan de late kant. Het regende heel erg. Ik besloot Annemarie nog even op te halen. Dus ik heb nog eventjes een uh, lus moeten maken... om Amsterdam in te rijden waar het altijd druk is. En toen waren wij wat later bij de theatervoorstelling... dan we hadden gewild. We hadden nog drie minuten voor aanvangvoorstelling. Ja. Dus wij komen aan bij rij 9. En we hadden stoeltjes 14 en 15. Maar nou, alle andere stoeltjes waren natuurlijk al bezet. Mm -hmm. Dus toen zijn de mensen even opgestaan uit het rode pluche. En toen moesten wij er langs. Ja. En dat is altijd een beetje schuifelen. Oh. Dat is in een theaterzaal. Dat is in een bioscoopzaal. Dat heb je overigens ook wel eens bij hele drukke restaurants. Ja. En wij moesten er langs. En ik zag Annemarie ja. met, ja, zeg maar, de zijde geslachtsdeel ja. langs de mensen lopen. Waar ik er toch zeker voor koos om mij zo te draaien dat de BIL tegen de mensen aankwam. Ja. Dus ik ga het even demonstreren voor jou, Mag Ik ja, kom maar, maar even, staan. Ja, ja, kom even, even staan. Even langs, je hebt ja. nummer 15. Annemarie, die doet dit. Dus die komt met borst ah, en geslacht ah, langs ja. die mensen. Ja. Maar ik toch echt kies voor... Oh, pardon. Ja, pardon. Ja, oh, dan maar de bil. Ja, en toen dacht ik, wat, ik, wat, wat is nou normaal? God, dit is ja. een goede vraag. Het is... Allebei ongelooflijk ongemakkelijk. Ja, het is ongelooflijk ongemakkelijk. Wat, je, wat ik dus doe, inderdaad. Ik, ik zat nog. Ik ben bij die mensen in de, in de adem. Want dan kom je zo echt langs het gezicht, ook, met jouw gezicht. Nou, ja. En wat ook... jij doet, is. Nou, je kunt ook nog met je bil iemand raken. Nou, het is natuurlijk een beetje uh, waar steek je het meest uit? Dus uh, ik dacht, ik kan het ook nog noemen mond of kont. Uh, zelf heb ik uh, best wel een grote kutmaat, maar ik heb ook best wel een lekkere reet. Dus wat me, dat betreft maakt het niet zoveel uit. Kijk, jij uh, hebt misschien de overweging gehad, ja, ik, ik kan zeg maar makkelijker met mijn uh, billen erlangs dan met mijn neus. Ja. Dus, ja, <laughs> uh, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk jou ook. dat ik een grote neus heb? Nee, maar ik noem maar even iets wat uitsteekt aan de voorkant. Is Bill gezagsdeel. geslachtsdeel? Ik had dit echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Wat doe jij? Nou, uh, volgens mij doe ik Bill, hoor. Want ik vind met de ja. kopjes naar elkaar toe... Oh, dan zit je zo dicht bij mijn kanden. En dan doe ik inderdaad liever de Bill. Ik heb toch het idee dat dat... dan kan je ook nog een beetje negeren dat er iemand, dat er iemand zit, weet je wel. Mm -hmm. Dus ik, ga, ik, ga, ik ben team Bill. Ja, nou, ik ben ook uiteindelijk wel team Bill, denk ik. Tip mijnerzijds, boek gewoon twee stoelen aan de buitenkant van de rijk, maar nog zijn ze weer Mattie en Mariken. Dus de domme kitten, Hall again.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 de kansen zijn De beste iets uit de foutenuur. Dit is fout en nieuw. over je bij Kinezen. En Living on a Prayer. Daar is hij dan, de architect van de feestdruchten, De daddy van het foute uur. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Menno Barreveld, de laatste dag van 2025 is aangebroken. Ja. Um, heb jij goede voornemens? Nou, dat doe ik eigenlijk nooit aan. Maar ik heb wel, uh, qua eten en zo, wel weer even normaal doen. Want oh, dat dat, dat, dat, uh, dat slijpt er toch een beetje. Sluipt zo. Sluipt er ik kom toch even een een hier op mijn woorden, mensen. Ja, de laatste dag van het jaar. En toe, nee, dat sluipt er een beetje in. De be weet je, het begint al met Sinterklaas. En met dan, dan ga je naar kerst toe. En ja. toch wel wat meer en wat ongezonder begint te eten. En ja. wat meer drankjes. Ik heb wel voorgenomen dat, zeg maar... Nou, laten we zeggen, ergens half januari. Omdat we even te resetten naar normaal. Oh ja, heel goed. Nou, vanochtend leerden we toch dat het belangrijk is... om die goede voornemens positief te formuleren. Ja. Dus niet zeggen, ik mag dit niet, maar meer van het goede. Zeg maar. oh, ik mag hier dus zegt... weer heel veel wortels. Ja, bijvoorbeeld, zeg maar, maar dat schijnt dus wel de truc te zijn... om uh, aan het einde van het jaar bij die 60% te zitten... die die goede voornemens nog volhouden. Oh ja. Dus uh, mocht je daar vanavond nog je lering uit willen trekken... dan, uh, dan kan dat. Hey, vanavond niet, hè? Nee, vanavond, is even klaar. vanavond gaan we het niet doen. Uh, we tellen af naar het nieuwe jaar, dat doen we met foute nieuws zometeen. Ja, toch leuk. Cliff Richard, Loving Doll, hoor je zo. Ja, de Omi komt eraan, ja, hè? Ja, uh, Mag ik jou alvast de beste mensen wensen? Ja, mag ik jou even uh, knuffelen? Uh, even een zin. kleine knuffel. Ach, ja, jongen. Beste mensen, Tot uh, volgend jaar. Tot volgend jaar. Music 2025 het jaar van tickets voor Dua Lipa, yeah. lady, Gaga. lady Gaga, Suzanne en Freek, oh my God. het jaar van de Foute Party, top 40 live Ahoy, goeie en 20 jaar Q. Het jaar van de Q Escape Room en Wanted. Geef je over! In de naam der Kiki! En het jaar dat Marielle het geluid raden. Nee! Ja! <tie> dat ben <je> Marielle! <tie> Wordt 2026 jouw jaar? Speel vanaf 12 januari mee met het verboden woord. En win 500 euro. <tie> Heb ik het gezegd? Elke keer als jij een dj betrapt. 2026. Wij zijn er klaar voor.